Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Extinction Rebellion heeft actie gevoerd in het Rijksmuseum. De groep eist dat het museum alle banden met ING verbreekt... omdat de bank verantwoordelijk zou zijn voor milieurampen en mensenrechten schendingen. Een paar honderd activisten deden mee aan de sit-in in de eregalerij van het Rijksmuseum. Toen de meeste gehoor hadden gegeven aan het verzoek te vertrekken... bleven enkele demonstranten nog achter. Ze hadden zich aan elkaar vastgelijmd. Saudi-Arabië heeft de Duitse autoriteiten tot drie keer toe gewaarschuwd... voor de Saoediër die gisteren inreed om kerstmarkt in Maagdeburg. Dat meldde onder meer Duitse media. De waarschuwing was gebaseerd op extremistische uitlatingen van de man op X. Hij zou zich tegen de islam hebben gekeerd... en een aanhanger zijn van de radicaal rechtse AFD. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om het leven. Ook raakten 200 mensen gewond van wie er 40 slecht aan toe zijn. Bij een aanrijding tussen een bus en een vrachtwagen in Brazilië... zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zijn 13 anderen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in het zuidoosten van het land. De buschauffeur zou de controle over het stuur zijn verloren door een klapband... waarna die tegen de vrachtwagen botste. De politie heeft de bestuurder aangehouden van een auto die gisteravond op de A67 bij Eersel verongelukte. Een inzittende van die auto kwam om het leven. Drie anderen raakten gewond. De bestuurder is een 20-jarige man uit België. Waarvan die precies wordt verdacht is onduidelijk. Het lijkt erop dat hij ergens voor moest uitwijken, de macht over het stuur verloor en op de vangrail botste. Daarbij werd iemand uit zijn auto geslingerd en vervolgens door andere auto's doodgereden.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 Crisistijd De banken zijn blut Wat de spaarden Zijn wij nu kwijt Geen werk dus geen boel En straks ook nog zonder Ons bedje Maar we leven het Ziendelang Nog elke dag Want Ook als staan de we, we zijn nog lang niet dood wat te vieren het leven, het duurt toch maar even Ja we maken er wat van, al gaan we op de fiets en hebben verder niets Ach, wat kan het toch schelen We hebben eten en drinken, totdat we gaan zinken, blijven we Zeg dit en de ander daad Ik geloof ze niet meer Ik ben die praatjes nu meer dan zat Geen geen schimpel En straks ook nog zonder ons pensio Maar ik leef en ik zie de lach Nog elke dag Want ook al staan bureau we roken, Zijn nog lang niet Dood, dus we bouwen een feestje Wat we vieren het leven, het duurt nog maar even Ja we maken er wat van Al gaan we op de fiets en hebben verder niets Ach wat kan het ons helen. We hebben eten en drinken, totdat we gaan zinken Leven Maar wat je er zelf van maakt, weet dat het zonnetje schijnt Morgen is morgen, maar leef vandaag, het doet geen centje pijn. Want ook als we rood, we zijn nog maar niet dood. Dus we bouwen het feestje, want we vieren het leven. Hebt u toch maar even, ja, we. Wat gaan het tot schelen. We hebben eten en drinken tot dat we gaan zinken. Leven de lang. We hebben eten en drinken totdat we gaan zinken. Leven de lang. Ja, en uh, ook al staan we rood en we zijn nog lang niet dood. Uh, Jannes was dit. <laughs> Uh, wat, wat zei je? Lekker begin zo, toch? Ja, toch? Ja. Nee, ik bedoel, we staan nog lang niet rood en we zijn nog lang niet dood. Dus, uh, <laughs> wat, uh, wat kan er gebeuren? Ja, wat kan er gebeuren? Hè? Behalve dan dat uh, ja, misschien uh, de zender uh, uh, ons verlaart. Maar <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat weet je ook maar nooit. Hè? Dus... Nee, nee, dat nee, hebben maar, we meegemaakt, uh, nou, he? nou, dat dat wel meegemaakt. Je hebt iets met zingende barkeepers en barkeepsters. Nee, barkeepsters... Huh? Ja, en, uh, en barkeeper, Nico. Heb je volgens mij drie jaar gedaan, toch? Zingende ja. barkeeper. Ja. ja. Oh, oké. Okay, Eén wil ja. e e ook. Eén wil ook. Zingende ja, yeah. dus, barkeeper. Dus we hebben twee zingende uh, ja, barkeepers. Barkeeper dus. en kan ja. je, je maakt er nou helemaal een zaadje van. <laughs> <laughs> Welkom alweer uh, bij het... Uh, wat is het? Uh, de vierde uur alweer? Ja. Uh, ja, ah, ja, vierde uur. Das, uh, hey, um, hebben we er nog zin in? Ja, absoluut. Laat je ja. Op. Zeker, ja. ja maar ik wil je nog helemaal vertellen. <laughs> oh, oh, oh. Hé, hey, maar um, ja, Emil Baas hier uh, aan, uh, aangeschoven aan de avond natuurlijk. Ja, zul je hem uh, even zijn kant op, dan uh, kan hij meepraten. Uh, uh, ja. Dank je wel. Ja, absoluut. een hele goede en, uh, middag. Ah. Ja, ja, ja, het is nog goede middag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Het lijkt ja. Een goede avond, maar het is uh, het is goede, goede ja, middag. Donker is het. Ja, de donkere dagen? Donkere ja. dagen ja. ja, donkere dagen. De kerst ja. zeggen ze altijd, he. Het Is dus, iedere maand. Ja, uh, acht uur, kwart over acht is het pas licht. En uh, nou ja, uh, wat is het? Ja, vijf uur. Kwa kwart over vier al donker. Ja, ja klopt. Daar, ja, ja, zoiets hè. Geen zon gezien. Ja. Uh, <laughs> nee. <laughs> nee, je moet echt zoeken inderdaad. Ja, fuck, Aruba. Aruba, Aruba. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, Daar schijnt er zo'n dus vol op. Chili in Aruba. Ja. Chili in Aruba. Ja. Ja, sorry. Ja, er ja. ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja, zit eventjes wat uh, dwars. Oh. Ah, ik geef een niet Ja, nee. Hé, Wil. Nee, nee, nee. hey, Welkom. Leuk je weer te zien. Ja, ik wil In, uh, in zijn. het Zandvoortse. Yes. Ja, ik uh, vat even kort samen ongeveer. Uh, heel kort je carrière en dan uh, gaan we nog even uh, daarna praten. Je bent een uh, veelzijdige zanger en entertainer. Als het niet klopt, uh, gelijk ingrijpen. Hè? En je begon je carrière in 2000 Klop. met zang, dans en opteerles. Ja. En je speelde in verschillende musicals en commercials. En je werd in 2005 benaderd om als karaoke gastheer te komen werken. klopt. Was dat ook in die tijd dat je dan als barman gelijk.? Uh... Nee, het was eerst nog karaoke gastheer. En toen barman? En, daarna werd ah, ik, uh, ja. Ja. en toen ging je nog ja, toen was achter de bar. Ja, ja. ja, leuk. Sindsdien heb je veel plezier gehad met optreden op bedrijfsfeestjes, jubilea en bruiloften. Klopt. In 2016 16, bracht je je eerste single Hey Jij uit. Ja. Gevolgd door leven in 2020 en Chillin op Aruba in 2022. Een hoogtepunt in je carrière was je optreden in 2019 in het voorprogramma van de Drifters. Je ja, Albin heet Voor Iedereen en dat is uit 2020. Voor Iedereen is 2023. 2023. Dus dat is nog heel recent. Ja. Uh, nou... Emiel, je hebt veel gedaan, zoals zanger, gespeeld in musicals en commercials. En wat vind je eigenlijk het leukst om te doen? Nou, Ik vind het best een moeilijke vraag om uh, te beantwoorden. Uh, alles wat ik gedaan heb, was leuk. Uh, het zingen in de kroeg, uh, zingen op barkeeper zijn. Tuurlijk, je doet je werk, maar je moet ook performen. En uh, de mensen een leuke avond bezorgen. Dat ging me en dat gaat me goed af. Maar theater, daar leef ik ook helemaal van op, in theater staan. En daar is het eigenlijk begonnen. Toen ik uh, de Zang, Dans en Acteren les had gedaan... was mijn eerste gig uh, optreden met Sondheim-ensemble. En toen uh, ja, heb ik pas ervaren wat het betekent om in theater te staan. En die liefde die is nooit overgegaan. En, en theater, dus nog heel veelzijdig. Wat, wat, wat vooral in theater? Zingen? Uh, ja, met musical komt alles uh, in. Oh, e musical. Dans en oh, ja. uh, zang. Dus uh, en acteren. Dus dan ja. mag je... Uh, nou ja, al die drie disciplines uh, moet je daar uh, kunnen. Dus dat vind ik het mooiste. Dus die veelzijdigheid. Dat al die kwaliteiten ja. die je in hebt, die worden die allemaal uh, aangevallen. ja ja Dus dat oh. vind ik heel leuk. Mooi. Hoe gaat het uh, met je, Emiel? Het gaat heel goed met Emiel. Ja? Ja, ik heb een... Uh, ja, ik heb een uh, ik moet even lachen, maar ik heb een heel leuk jaar uh, achter de rug. Uh, ik heb een hele leuke maand ook achter de rug. Nog een mooie maand om uh, dit jaar mee af te sluiten. Ik heb een, uh, mo een week mogen staan in het zonnehuis met een hele mooie productie. Zingend de kast uit. Een queerproductie. Uh, als onderdeel van de start van de Winter Pride 2024. En uh, met hele mooie collega's, zoals Tony Nee. We hadden een vaste groep. De tablootelijke roep met zeven personen. Waaronder Neef onder andere. Maar we ook elke uh, avond. En sommige matinees hadden we gastoptreden. Van een Assis Neige, een Filippenland. Mm. En uh, ja, dus dat was uh, Rickert van Huisstede. Uh, het was een te gekke week. Een rollercoaster. En naartoe, een repetitie. We hebben best een korte repetitieperiode gehad. En dan komt die week. Uh, nou, dan moet je het doen met z'n allen. En het werd, uh, ik weet nog, uh, we één try-out. S'avonds de première. En dan knallen. Nou, dat is een week om nooit te vergeten. Er zit nog, uh, ja, ik zie ons nog staan en zitten. Het en was te gek. Dus, het uh, lijkt me zo heerlijk om elke avond weer op dat podium te staan. Ja, ik kan het niet uitleggen. Als je, dat, je niet weet hoe dat voelt, dan sta je in die coulissen... en de, de band begint en je weet, we gaan op. En ja, je weet nooit hè, wat een avond brengt. Elke avond is anders qua spanning. En de ene avond zit je misschien beter in dan de andere. Maar je doet het samen. Dus het is, ja, het is echt te gek. Dus ja, daar wil ik wel meer van. En er komt er waarschijnlijk ook meer van. Leuk. Ja, ik zag jou ook. In de, ik volg je natuurlijk, uh, Emiel, op, uh, op Facebook uh, en op Insta, op alles natuurlijk. En uh, Cielo Paruba staat in mijn favorietjes op, op Spotify. Dus ik, uh, ja, <laughs> <laughs> Dan zit ik in de auto, dan ah. ga ik uh, ergens naartoe en dan komt altijd even Emiel voorbij. En dan zit ik even lekker... Uh, ja, A-U-B-A. En weet je wat nou het leuke is, Devin? Nou... Ik heb hem hier ook. Uh... Gaan we er naar luisteren? Ja, daar gaan we ook naar luisteren. Oh, ja, wat leuk. Ja, toch? Wat, wat een brug. Ja, toch? Wat een brug, hey, wat een brug. Dat ja, ja. zullen we wel een eerst <laughs> even doen en dan gaan we zo verder praten. Ja, doen ja. we. Chillen op Aruba. Emilbaars. Miloši, ik zag je aan de horizon. Oh, oh, oh, oh. ik was in één keer buiten. dat nu op dit moment niet willen. Chilling oh, op Aruba. E ja, Emiel Baars. Ja, heerlijk. Hier in de studio aanwezig. Gillian en uh, Emiel Baars. En uh, Max, en management natuurlijk. En, uh, ja. Ik vind het zo grappig dat we hier nou met z'n vijven op die tafel zitten. Gezellig zo, toch? Gezellige boel. Super gezellig, ja. Ik heb nog een uh, vraagje aan ja. Emiel. 2025, wat gaat je brengen? Uh, nou, als het aan mij ligt... Nog veel meer in 2024 uh, qua Performances. En faam. Want ja, ik wil natuurlijk ook steeds beroemder worden, zei hij uh, bescheiden. Um, het theater in um, Zing 5. Uh, komt eraan in april ben ik een van de gastsolisten samen met Harry Slinger. Dat wordt een leuk project. Oh, gaaf. En wellicht in oktober, maar dan kan ik dat kan nog doorkomen in het nieuwe jaar. Een andere productie. Mogen we Wat Maak je me nou. Dus uh, dan gaat ik niet... Uh, nou, je weet nu de titel. Of jullie weten nu de titel. En dan hou ik erbij. Kom mm. ik nog een keer terug in het nieuwe jaar. En als je nou de komende jaren uh, voor je ziet... Wat, uh, wat zie je ja, dan voor ja, je? Ik heb uh, bij een van mijn vorige bezoeken... Uh, volgens mij gezegd dat uh, een doel... Een van mijn doelen zou een... Wat ik wel mooi vind, een nummer één hit. Mm -hmm. uh, maar ja... Een aanbieding om uh, in een musical te staan. Ja, dat zie ik je ook nog wel doen. Ja, dat hoor ik vaker. Ik weet het <laughs> nog niet, maar wie weet, het zou wel heel leuk zijn. Ja, ja leuk. Ja. Nou joh, we gaan, uh, we gaan naar je luisteren, maar dan live. Oh. Uh, het nummer, uh, <laughs> dat uh, heet Only a Fool en dat is van Mighty Sparrow en jij gaat het nu uitvoeren. Uh, ja, dat is uit de jaren zestig inderdaad. Uh, Mighty Sparrow en Baron Lee. en Only a Fool breaks his own heart. Hebben die baars? Eén, twee, ja, komt ie maar. Zongen. Ja, dank je. Emil Bars. Ja, en uh, wat, uh, wat voor verrassingen krijgen we nog meer vanavond? <laughs> ik denk dat we daar nog krijgen van hier. <laughs> maar wat maar wordt je tweede liedje? Ja. Het <laughs> ja, tweede nummer. Wil je dat ja. Wel weten? ja, ja, ja. Vertel. Ja, dat ja. Wel. Okay. ja, als klein kind, ja. uh, daar, mijn moeder, dat is dat, uh, ja, zelfs ook wel zo voor mij, maar. Uh, was denk ik was een jaar of drie, vier, toen hoorde ik het nummer. En toen had ik het dan, wauw. En sindsdien en uh, House is naar The Home, Brooke Benton. Volgens mij is het een van de mooiste nummers ooit geschreven. Hey, want, ja. uh, uh, wat ik dan ook gezien heb van jou, uh, en we hebben het uh, gehad over uh, dat je toch wel uh, graag het theater in wil. Um, uh, ja, ik heb een stukje gezien, Donald Jones. <laughs> ja. Ik ja? zou je het liefst een, een, in een doosje willen doen... uit, uh, wat is het, 1963... Ja, de uh, Passion Homes... Uh, uh, uh, voor de... Uh, wat was het, de serie? Ja, serie ja, uh, uh, uh, ja klopt. Dat is een van de nummers daaruit. Ja, hoe, hoe ben je daaruit nou het uh, eigenlijk opgekomen? Uh, ja, hoe ben ik erop gekomen? Uh, dat heb ik ook voorbij... Uh, uh, horen komen, op de radio. En toen had ik ook van... hé, hey, dat is apart... En met name door Donald Jones en zijn Amerikaanse-Nederlandse uh, uitspraak... Uh, gaf dat ook een heel andere lading aan het nummer. En het is te blijven hangen. Ja. En toen hij werd gevraagd uh, voor uh, Zing de Kast uit... wat nummer ik bijvoorbeeld zou willen doen... toen dacht ik, hé, hey, dit is mijn kans. En dan op de Emil manier... Ja. Ja, ik vond het heel mooi. Ja, je ik hebt het ook gezien. Op, ja, ik het de, ja, ik zag het op de Facebook, hè. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb het allemaal <laughs> We ja. houden alles bij. Ik houd het in de gaten. Ja. Nee, nee, maar dat uh, was, uh, was verrassend inderdaad. Omdat, ja. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk nog voor onze tijd. Ja. Uh, om het maar zo te zeggen. En uh, voor degene die uh, Donald Jones niet kennen. Uh, ja, dat was de man uh, van Adele Bloemendaal. Misschien ja. uh, uh, ook mensen uh, wel bekend. Ja. En, ja. Uh, yeah. Ik heb met uh, de zoon... Van uh, Adela, uh, Donald in de klas gezeten. Okay. Dus ik ken uh, John Jones. Ah, ja. Ja. Dus, uh, like, maar dat is like. niet de oorzaak. Maar ja, je praat wel eens. Hè? Ja. Ja, uh, ja. Als je dan op school zit. Maar het is dus altijd blijven hangen, dat nummer. Nooit idee hebben om dat ik dat ooit zelf zou doen. Dat speelde helemaal niet. Maar ik vond het een heel mooi nummer. En dan opeens uh, doe je het zelf een, he een hele week lang. Ik heb ja. er hele mooie uh, reacties op gehad. Oké. Okay. Ja. En, uh, dus dus uh, we kunnen nog meer uh, van dit soort uh, onverwachte uh, dingen oh, ja. verwachten van jou, zeg maar, het komende nieuwe Dat jaar. Ben ik wel van plan. Oké, okay, nou, dan gaan we daar sowieso naar uitkijken. Ja. Um, gaan we eerst een. Uh, kunnen een, we gelijk door? Het, uh, nou ja, zeg het maar, uh, eerst, wat, uh, wat willen we, Anders gaan we gewoon even een nummertje draaien. Ja, daar uh, we even een nummer. Noemen we een kerstnummer van uh, Woltekroes en nieuwe. en En uh, En ja, geen kerst, maar niet zo snel voorbij. Op je radio met ja, wil je erover praten? Heb je één. Zandvoort voor jou Brengt een kerstknaaldjop Slingers en liedjes Overal in zicht De magie van de kerst van je Gezellig bij elkaar. En deze kersttijd. Vooral ook met elkaar. Met elkaar. voort voor jou. De dagen zijn weer korter. Ieder huis is mooi versierd. Straks weer met z'n allen. Wordt de kerst vrolijk gevierd. Ook al zijn het maar twee dagen. Het is het feestje van het jaar.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 Als we jingle bells gaan zingen, zie oma dagen in de keuken staan. En ook wat die vertelt, een mooi oud kerstverhaal. Zo snel voorbij. Voor de kerstwedstrijd. Zo, dat was hier dan de nieuwe kerstsingel van Wolter Kroes. En uh, ja, ging kerst maar niet zo snel voorbij. Ja, voor je het weet dan uh, zitten we alweer in het uh, nieuwe jaar hè. Ik vond uh, de reactie <laughs> van Gillian zo leuk. Van. Uh, pff, pff. <laughs> kun, je, kun je dat uitleggen? Vind je kerst altijd lang duren, uh, Gillian? Uh... Nou, je, hoort natuurlijk, je hebt natuurlijk heel veel, uh, heel veel kerst uh, al vanaf dat Sinterklaas weg is. Dus alles wat je dan luistert is een kerstliedje hier, een kerstliedje daar. Die wordt doodgegooid met Riding Home for Christmas en Driving Home for Christmas. En uh, for Christmas and, uh, All I Want for Christmas. Hier doen ze de instrumentale versie, toch? Maar ja, hier <laughs> Rob kerst. En, uh, en dan zullen je ook natuurlijk heel veel kerstliedjes zingen als je dan een optreden hebt. En daar heb ik best wel wat van gedaan, afgelopen week al. En uh, gisteren had ik wel een feestje... Nou, dus ja, ik ben wel een beetje... Ik ben blij dat de kerst voorbij is. Oh ja, dus uh, ja, zo 28 december of zo dan... Uh... Absoluut, klaar mee. Ja, hm. ja, ja. Dat is wel gezellig hoor. Of, of, of je moet het gewoon net zoals wij doen. En wij draaien gewoon alleen vandaag kerstnummers. Ja. <laughs> en voor de rest niks. Ja, voor, nee, ik heb eigenlijk weinig kerstnummers nog uh, uh, gehoord eigenlijk. Ja, ik ben, uh, ik ben niet een, uh, een Skyradio uh, aanhanger. Ah, oh, ik vind het <laughs> oh, ik dat wel leuk. Als je in de auto zit, dan gaat bij mij Sky Radio. Ja. Nee, nee dat, dat is net wat Gillian zegt. Dat, uh, dat begint al heel vroeg. En uh, uh, ja, dat, dat, dat, het stoort mij. Hmm. Oh, Oké, okay. ja, nou. Ja, ja. Dus uh, ja. Terug ja. Nee. naar Emiel. Terug naar het leuke. Emiel, je gaat uh, voor ons House is Not Home uh, zingen. Wat, wat, wat, wat, wat betekent dat nummer voor jou? Nou, de allereerste keer dat ik het nummer uh, hoorde, toen snapte ik nou, de tekst niet. Maar de melodie die, uh, liep heel veel gevoelens op. En ja, emoties. En later toen ik dus de tekst wel begreep, dat was het helemaal klaar. Dus toen dacht ik van ja, dit is echt een hele mooie tekst geschreven voor uh, iemand uh, die uh, pijn heeft. En waar gaat het nummer over? Liefdesverdriet. Liefdesverdriet. Ah, oké, okay. en hoezo met home en house en liefdesverdriet? Nou, het is fijn als je met z'n tweeën in huis woont. Uh -huh. Alleen is maar niks. Nee. Dank je. GELACH En kerst. samenkerst. Eén samenkerst. Drijversroost. Ander onderwerp. Nee, hij heeft dit huis verkocht, dus. Nee, joh, weet je, <lacht> <lacht> Ik droog met de achteren. Oké, okay, uh, zo gaan, gaan luisteren, <laughs> yes, Emil. Yes, yes. Ja, we gaan. Uh, <laughs> Only a fool, Emil. Nee, bij. nee, nee, nee. House no, is naar de house. Home. Oh sorry, house yes. is naar de naar de house.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 When there's nothing there but glue Let one mistake keep us apart. Na de home. Wauw, ja, oh, heel mooi. Prachtige muziek en prachtige ja. zongen. Ja, ik echt. denk ik denk dat het wel gaat goedkomen komen in 2025. Denk, ja, dat denk ik het wel. Yes. <laughs> ik snap wel dat je zegt van uh, ik was eerst verliefd op de muziek. Yeah. Echt zo, supermooi. Oh, ja. Echt super mooi. Ja, echt heel mooi. Nou, Emiel, ontzettend bedankt denk voor dat bedankt? je hier uh, wilde komen ja. naar het Sandvoortsen. Zeker. Uit Amsterdam. Ja. En uh, ik ga zeggen, we zien je graag weer een keer terug. Ja, uh, bij deze beloofd. Wij komen terug, Max en ik. Samen met Max. En uh, we wensen jullie allemaal een hele fijne kerstdagen. En nog een een en voorspoedig 2025. En tot volgend jaar. En jij, alles goed nee. dan dan je je Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. We gaan eventjes terug naar de jaren 80 met uh, Dirty Cash. Oeh. of Stevie V en Dirty Cash was dit uit de jaren 80 En wat een heerlijk nummer. En wij gaan uh, ja, eventjes over naar uh, Gillian. En uh, nou, ik zou zeggen Richard, Gaat maar door. Uh, ga, gaan we gaan lekker door. Wat een artiestel allemaal oh, vandaag. Wow. Ja, hè? Nou, welkom Gillian, dankjewel, de dankjewel. zingende barkeepster. Klopt. Is het nou keepster of keeper? Want het is natuurlijk... Ja. Nou, het is de zingende bar ja. Ik ben een vrouw, de laatste keer dat keek wel tenminste. <laughs> uh, maar jij is tegenwoordig niet alles gewoon onzijdig. <laughs> nou, nee. niet. Ik ben nog van oude oh, je oh, Ik het, ben gewoon uh, de Kiepster, de bar Kiepster. Ja. Precies. Nou, dat is grappig, want je zit naast Emiel en dat is de zingende barkeeper, hè? Wat? Dus, uh, Wat? Ja. Ja. Ja. Leuk, Hier zitten allebei bij Max uh, in, het, uh, in het management. Klopt. Uh, je bent ook bekend... Uh, uh, uh, ja. Dus je hebt in een lokale kroeg uh, uh, bedien je, werk je. Uh, samen met je zangtalent. En je bent een veelzijdige zangeres die bekend staat... om je warme uitstraling en indrukwekkend zangtalent. Ah, oh, dat iets, is lief. Als iets niet klopt, moet je zeggen. Nou, dat ik nu in een kroeg <laughs> sta, dat klopt niet. Dat heb ik wel gedaan. Maar ik ben wel nu overal inzetbaar als de zingende barkeeper. Dus je kan me gewoon inhuren voor een uurtje of twee uurtjes. En dan ga ik achter je bar zingen. Ah, oké. Okay. En ga je dan ook nog tappen? En dat heb ik ook. Oh, okay. Dat doe dus ik tegelijkertijd. Dat, uh, dat is mijn kunst. Dus als iemand toch tekort heeft aan een, ja. iemand achter de bar... dan Of ja. de tent is leeg en hij wil dat die tent volkomt... Ja, dan moet je toch wat gezelliger ja. van Nou, Dat lijkt me wel leuk inderdaad. <laughs> ja. uh, je begon al op jonge leeftijd te zingen... of feestjes, partijen en voetbalkantines. En je hebt meerdere talentenjachten gewonnen. Wat is de mooiste, be belangrijkste? Nou... Jeetje, ik heb er heel veel De gedaan. mooiste herinnering. Ja, de mooiste herinnering. Nou, ik vond uh, altijd de Hennie Levenlang en uh, Luc Hasselman talentjachten heel leuk. En daar heb ik wel een aantal van gewonnen. Uh, maar dat is alweer heel lang geleden. Want talentenjachten, daar ben ik niet zo heel goed in. Doe je niet meer? Nee, weet je, mensen die je gaan bekritiseren om hoe je zingt... terwijl ik het gewoon heel leuk vind om te zingen... Er zit altijd wel eens een nootje tussen die misschien niet ja. helemaal goed gepitcht is. Uh, en dat vind ik dan het lastige ervan. Het moet vooral gaan van voor het uitdragen van je passie, het... ja, ja, dat vind ik helemaal met je eens. Vind. Ja. ja, vind ik ja. ook. Dus talent, ja, ik heb ze ook allemaal gedaan hoor. Ik heb de idols uh, geauditeerd en nou ja, noem maar op al die grote tv-dingen. Ik kwam er gewoon niet door. Ik had het idee alsof iemand zo bij mijn keel zat. Van nou, uh, mm. je kan nu niet zingen. Of zo. Dus ik ben ermee gestopt. En het staat hier niet op, maar uh, nu doe je barla, toch? Ik doe nu barla. Ik weet niet of dat mag uh, gezegd mag worden. Of oh, nou, met de reden die er niet op staat. Maar ik vind dat heel tof natuurlijk. Als je uh, de avonden daar mag staan natuurlijk. Als de zingende barkeepster. Dus ja. dat is wel iets leuks om over te vertellen, toch? Dat is nou. heel leuk, ja. De ja. Afgelopen augustus uh, werd ik gebeld door en Vara... Door de redactie. of ik mee had willen, of zou willen draaien. in een pool van barkeepers. achter de bar. bij Barlaat. bij Sofie Hilbrand en Jeroen Pauw. Dus ja, dat is niet niks natuurlijk. Het is dus live nee. café. En de zou dat zouden vier avondjes in de maand zijn. Uh, dus ik zei. ja, natuurlijk wil ik dat. Wil je daar niet over nadenken dan? Ze zei. nee, daar hoef ik niet over na te denken. <lacht> ik bedoel. vier avondjes in de maand, dat gaan we gewoon even regelen. Hoppa. En uh, dat was een week voordat ze. of twee weken voordat ze zouden beginnen. met de, uh, de afleveringen. Dus echt met die talkshow. En het leukste was, ik ging die maandag kijken bij de andere barkeeper. En uh, nou, even kijken, hoe gaat het allemaal in. En uh, nou, wat moet je op letten, want het is allemaal live. Ja. En de dag erna belden ze me dat hij al niet kon. Want we zijn wel gewoon allemaal mensen die aan het werk zijn in de horeca. En uh, kan jij invallen? Ik zeg, ja, ik ben toevallig vrij vandaag, dus ik kan invallen. Dus toen zat ik meteen die dinsdagavond al uh, achter de bar. En aan het einde zei ze, nou, we vinden het zo leuk wat jij doet. Want ja, ik had meteen mijn podium gepakt. Want Jeroen zegt, ja, maar je bent ook nog een gezingelde barkeeper." Ik zeg: ja, ik ja. ben ook gezingeld. Heb je daar veel voor nodig? Drank of zo? Zegt Negels. <laughs> Zet meteen Johnny in. En uh, nou ja, de rest is history. En de dag erna uh. deed ik nog even kleine jongen een klein stukje bij uh, nee. Sophie. En toen zei ze de week erop, het was mijn week. Nou, we willen eigenlijk misschien dat je drie avonden in de week komt. Mm. Nou ja. En dat is uh, en zo dus, uh, geschieden. Zo is het geboren. Ja. Dus het eerste idee was eigenlijk helemaal niet dat je zou gaan zingen achter die bar. Nou ja, ik ben denk ik wel geselecteerd op het feit dat ik kan zingen. En qua en entertainment. En qua entertainment. En, ja. en, ja, en toen ik de eerste avond en de tweede avond dat ook meteen liet zien in de uitzending hadden. Dus ik dacht, ja, dat is helemaal tof. Dus uh, we willen je eigenlijk drie avonden in de week. Gaaf. En, en ik mag blijven tot en met mei. Heel leuk. Dat is uh, verlengd. Dus... Wat een exposure. Ja, heel ja, tof, ja. ja. Daarna was het wat minder allemaal. Want dan is het voor de uitzending zingen. Zien. Het is nog steeds superleuk. Alleen in de uitzending is het echt een talkshow. Dus ja, die kans om te zingen komt niet heel vaak voorbij. Hmm. Eigenlijk bijna niet. Heb je dat nog gemerkt aan je boekingen, dat je nu landelijk bekend nee, bent via? Nee, Barla? Maar ik ik kan echt nog anoniem over straat hoor. Hmm, ja. Het is alleen in Purmerend waar ik vandaan kom. Dat mensen zeggen, ah, oh, ik zie je. En ze kijken echt voor mij. En dan zien ze me schuiven en zo. Maar. En mijn familie en mijn vrienden. Maar het is niet dat mensen me elke tien meter... Hé, hey, jij bent bij Barlaat, jij bent bij Barlaat. Dat hebben ze niet. Hmm. Ik word wel eens herkend, natuurlijk. Meteen de, de, Na de eerste keer al. Meteen de volgende ochtend zei iemand van... Uh, ik zie een vliegje, sorry. Ja. Uh, zei iemand van... Hey, ja, was gisteravond bij bar laat, weet je. Dus dat is wel grappig. Ik dacht, oh, als het zo gaat, dan wordt het wat. Maar nee, dat viel allemaal wel mee. En als je nog een keer ziek bent, dan hebben we een mooie vervanger voor je. Uh, dat klopt, ja. maar ze willen het liefste vrouw achter oh, de bar. Omdat okay. er zoveel mannen aan tafel zitten altijd. Oh, ja. is zoiets, ja, de... Mooie dynamiek. Ja, ze ja. willen dat er een vrouw achter de bar staat. Maar nog even terug uh, naar 2016. <laughs> Toen brak je door met je debuutsingle I Wanna Know. I Wanna Know, ja. ja. En sindsdien ben je bekend in de lokale muziekscene. Je bent bekend om je vermogen om de juiste sfeer te creëren... bij elke gelegenheid van Nederlandstalig tot disco, van disco tot soul. Nou, Ik kan me dat goed voorstellen, Gewoon zoals ik je hier uh, zie. Je hebt ook samen met Roet Jacot op de Koemarkt gezongen. Dat, is in... dat was 1 januari 2018, Ja, dat vergeet ik nooit meer. Ja. <laughs> dat weet ik nog precies. Ja, toevallig werd vandaag een filmpje gedeeld... want ik heb nog een keer met haar gezongen in 2019 in december ergens. Vandaag in december... Dus dat werd gedeeld vandaag. En uh, dat was dus de tweede keer dat ik met haar leun op mij uh, stond te zingen. Is, ja, die vrouw is fantastisch. Ja, dat is goed hè? Ja, vakvrouw. En, uh, en ook heel warm, want het was helemaal knuffelig. En ondertussen was ik aan het zingen. Dus is echt heel leuk. Ja, het is echt super tof. Als je maar niet te veel squeezed. Nou, dat kan ze wel hoor. <laughs> <laughs> nou, en in 2020 bracht je het nummer Elke Dag Uit. Ja. Um, ja. Je Bent geboren in Rotterdam, maar je voelt je echt Amsterdamse? Ja, je. ik ben alleen maar geboren. Ja, ja ik ben echt gewoon. Dus hebt er niks mee? Nee, nou ja, wel. Ik heb de familie wonen. Maar ah, ja. was mijn moeder daar? Ja, ik zou eigenlijk veel later komen, helaas. Uh -huh. Ik ben in Rotterdam geboren. Oh, het was alleen een bezoek even. En dan zou mijn moeder thuis. Ja. Oh, oké. Okay. Jeetje. Ja. Ja. Dus ja, er staat Rotterdam in mijn paspoort. Het is wat het is. Maar dat hoor je Vittig. niet, hoor. Nee, dat hoor je niet. Nee, nee dat hoor je nee, niet. Nee, nee. Ja, het is goed gekomen. En je bent heel uh, allround. Bij welke zangstijl voel jij het meeste thuis? Nou, dan denk ik toch wel dat ik richting popzool ga. Dat vind ik gewoon het lekkerste om te zingen. Uh, en dat kan ik ook... Ja, ik ben ook echt een danser. Dus ik hou ook van Nederlandstalig, hoor. En zeker... Uh, ik heb op de MSD-Jordaan natuurlijk een aantal jaren meegedraaid... als uh, vaste entertainer. En ja, daar willen ze vooral ook Jordaanese liedjes horen. Dus ja, Oceanie en uh, Mewiegie. Maar als je diep in mijn hart kijkt... Diep in mijn hart... Dan uh, is het toch wel meer Engelstalig uh, en pop. Ja, pop, soul. Ja, dat vind ik gewoon heerlijke muziek. R&B kan ik ook heel erg uh, waarderen. Ja. Dus als het aan jou ligt en jij mocht een hele avond uh, verzorgen... dan zou je meer toch die hoek uh, ingaan dan uh, zeg maar de Am Amsterdamse Jordaan. Klopt. Ja, er zijn al heel veel mensen, zangers, zangeressen... die heel veel Nederlands zingen. Ja. ja en ik, ik heb daar gewoon meer mee. Dat is gewoon toch meer mijn gevoel, denk hmm. ik. En wat gaan we straks? We gaan twee nummers horen. Welke, is er één van de twee? Zijn er allebei Engels? Engels? Een beetje R&B-achtig? De, de eerste is Three Little Birds van de, uh, Bob Marley. Bo Bo oh ja, <laughs> een, oh, een beetje rekenen. Het ja. tweede is een kerstliedje. Alleen ja, qua stem, ik ben heel erg verkouden uh, sinds gisteren. Dus ik moet even kijken of het lukt. Maar ik ga gewoon mijn best doen. We ja. hebben gehoord dat het heerst. Dus dat uh... ja, heerst ja, heel nee, ik, En ik, ik was tot en met de eergisteren was ik helemaal ja, goed doorgekomen... Maar helaas, ik werk met collega's die ziek zijn. Uh, ja. Nou, zullen we lekker naar de eerste horen? Ja, we luisteren. Ja, we ja. Ik ga het hier aan horen. Ik moet het gewoon even wat hoger doen. Ja. ja. Succes. Staat hij goed zo? Of moet hij er goed Ja, komt goed. Dit is een echt een aja ja? Ik ben Amsterdam. Thing. Cause every Dank jullie wel, dank jullie wel. Sweet little birds, Gillian hier in de studio aan de tolweg Tina, uh, aanwezig. <laughs> Toch? Samen met Emil uh, ja, Baars en uh, Devin en Richard en Max en Rob. Het koor. Het koor. Het koor. Heb jij meegezongen? Uh, nee, nee. In gedachten. Oh, gedachte. ja, terug naar de camera. Hij was het, <laughs> ja, het filmen. Hij film, ja. Ja, ik, ik ben zo verkouden ik, ik was niet goed bij stemmen. <laughs> zal hij dat zeggen? Ja, ja, ja. ben ook ziek geweest ook in de Lappermand. Ja, ja, ik ben inderdaad goed ziek geweest. Dus uh, vandaag uh, ja, ben ik eigenlijk weer voor het eerst buiten. Om het maar zo te zeggen. Oh. Uh, ja, heerlijk nummer. Lekker nummer, hè? Ja, ja. dat ja, ja, ik, ja, ik, ik, het, het leidt mij weer terug naar vroege jaren. Dat ik heel vaak Bob Marley luisterde. En Ike Maus en Ziggy Marley. En al die zangers en zangeressen natuurlijk. Rita yeah. Marley. En, uh, ja, ben je een, een verwend aanhanger van, van rasta muziek of? Nou, nee, dat niet per se, niet. maar er zijn zoveel leuke en mooie liedjes. En de liedjes die ik zing, ja, die passen gewoon bij mijn stem. Want ze vragen ook wel eens, kan je niet even All I Want For Christmas zingen? Dat vroeg Jeroen Pauw van de Week. Ja. Uh, nee, ik zeg, Marijke, ik kan het ook niet meer zingen, hè, live. Ik bedoel, ik weet het niet. <lacht> nee, ja. Dus uh, is pittig, weet je. En als je gewoon een hele goede zangeres bent, natuurlijk heb je ze erbij zitten. Maar dat ik, is gewoon niet in mijn bereik. Ik ben ik blij dat je hem niet bij, niet. bij je hebt. <lacht> ik heb hem ook niet, ik heb de bal niet, ik heb de band niet. <lacht> eh, dus dat doe ik dan ook gewoon niet. Nee. nee. Hey, maar uh, uh, je hebt wel een kerstnummer meegenomen? Ik heb wel een kerstliedje meegenomen, zeker. Ja, dus omdat uh, het kerst is. Ja, omdat het kerst is? Ja. Verplicht? Voor uh, jezelf? Uh, nou, nou, eigenlijk dacht ik van dat is wel leuk. Het liefste zing ik uh, One Little Christmas Tree van Stevie Wonder. Dat is ook natuurlijk gewoon echt. Dat is het meest fantastische kerstliedje, vind ik ooit. Dat heb ik van de week ook in de uitzending, uh, voor de uitzending gezongen. En iedereen was stil. En dat heb, heb ik dus voor Treintje was er. Dus ik heb voor Treintje ja. Oosterhuis heb ik One Little Christmas Tree mm. gezongen. Het ging ook heel goed. Um, maar ik weet niet of ik dat dus echt nu ga redden. Want het is best wel, best wel pittig. Hoewel aan de andere kant is Rocking Around the Christmas Tree ook oh, wel pittig. Ja, inderdaad. <laughs> nou, die eerste ja. ging prima hoor. Ja, ja. maar het is meer dan dat je. Ja, ik, ik merk gewoon dat ik niet goed bij stem ben. Dus dat wil ik dan wel gewoon goed mm. doen. Dus, hm. Maar goed, is ze hem al? Hoor. Ik sta elk jaar bij de, de dertig van Zandvoort op het finishfeest. Bij het Wapen van Zandvoort voor, Dus voor. Uh, geen probleem. Maar wat, wat gaan we dan toch, in uh, de Christmas, goed. doen? Ja, ja, dan gaan we ja, toch in de Christmas Ja, ik ben benieuwd nou. Ja. Ja? Leuk, oh, oh, gaan we okay. doen. Oh, jee, dus misschien yeah. al goed als jullie even wisselen. Gaan we wisselen? Ja, nou, want je jij, jij, afstand is te groot. Ja, ik kan niet verder, hè? bedoel je. Oh, moet ik met jou wisselen? Nee, hier. Als oh, jij gaat zitten. Kijk, wacht. Oh, dan heb je, kan je er erbij. erbij, erbij bij. Oké. Okay. Zo. En je mag het doen. Oh, oh ja, natuurlijk. Hebt. Staan ik je oorbellen niet in? Nee, ik doe mijn oorbellen niet in. Nou, zet hem maar aan. Komt er Deze keer eerder. Het gaat over liefde en licht. Oh, oh man. One little Christmas tree with standing alone waiting for someone to come by one little Christmas tree that never had grown he cried as he looked down at the sky oh please mr. father tree the tallest of all I'm so afraid was riding a star Cried as she looked down at the tree Oh, please, Mr. Father Tree Wherever you are May I give him the star you gave to me Then in the heaven Came a voice from afar A voice that was heard throughout the world Go down, little lady girl Dat ging prima, toch? Heel goed. Echt top. Nou, uit meteen, hoor. Uit mm. ja. Nou, mooi, hoor. Ja, dit is gewoon een van de mooiste, vind ik, mooiste liedjes met tekst. En toen ik 7, 8 was, hoorde ik het liedje voor het eerst. En elke kerst draaiden we dit liedje. En altijd als ik het hoor, krijg ik kippenvel. En op een gegeven moment had ik de band. En ik dacht, ja, ik ga hem zelf zingen. Dus ik ben hem ergens in, nou, in 2015 ook zelf gaan zingen tijdens optredens met kerst. Ja, en iedereen vindt het gewoon een mooi liedje. Kun je uitleggen ja. wat maakt dat je zo'n kippenvel krijgt? Nou, het is gewoon natuurlijk het verhaal en het is al eeuwen oud en de oorlog is al eeuwen oud. En ja, dat je gewoon elkaar daarin misschien kan helpen en steunen en, en dat je, ja, weet je, als je gewoon, al is het maar iets kleins, of al van lach of hallo, goeiemorgen, ja, dat kan al denk ik een verschil maken. Mm -hmm. En dat vind ik zo mooi van deze, van deze tekst in dit liedje. Ja, het is soms zo simpel hè en we denken er alleen vaak niet aan hè. Hij doet wel. Ik ben ook vrijwilliger. Ja? Het is zo belangrijk, weet je. Al is het maar een uurtje van je tijd. Hmm. Ja, waarom niet? Maar ja, vind ik wel. En wat doe je als vrijwilliger? Ik zit in een inloophuis al tien jaar. Dat is voor mensen die ja, met kanker te maken hebben. Of het zelf hebben gehad. Of ja, familie, vrienden. Die kunnen daar naartoe. En dan zit ik in de werkgroep. En ik doe altijd muzikale dingetjes. Zoals een, een modeshow hebben. Of een uh, zomerver. Uh, en dat doe ik ja, al uh, ruim tien jaar. Oh, wat leuk. Ja. Dat is goed, zeg. Het is een heel Vindt mooi huis. Is het zo knap dat mensen dat doen. Gaaf. Ja, ja heel mooi. Ja. In permanent. In permanent, ja. Wij allemaal heet het. Wij allemaal. Wij allemaal, ja. Het is een heel mooi huis, vind ik. En 2025, wat gaat jou brengen? Uh, nou, in ieder geval Barlaat, natuurlijk. Ja, mij, tot, tot, op, tot, mei. tot en met mij. Ja. Tot en met mij mag ik daar uh, drie avonden in de week achter de bar staan. Dus dat is echt super tof. En uh, ik mag... Uh, ik heb al wat optredens staan voor komend jaar. En uh, ja, daar wil ik meer. Ik wil ook een nieuw nummer opnemen. We zijn in principe bezig om een afspraak te maken... met een hele leuke producer. Een hele goede producer. die heeft het heel druk. En hij is net uh, van een kindje bevallen. Of tenminste, zijn vrouw is net van een kindje bevallen. Ja. Uh, dus hij doet het nu even, doet hij even niks. Maar in het nieuwe jaar wil we zeker een afspraak maken... En uh, ja, ik wil ook een hit. Tuurlijk, weet je. Ik heb een paar leuke liedjes. Maar ik wil, ja, ik wil ook gewoon één liedje. van mijn zoon van 16 zegt... Oh ja, die zet ik ook even in mijn playlist. Uh -huh. Maar mijn zoon is een rapper. Die wil eigenlijk alleen maar rappen. Uh, dus dat, ja, dat wordt hem niet. Maar uh, als het één liedje is... Kun ja, je niet dan... een duetje doen dan? Ja. En wij hebben al een duet. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je, je loopt achter, Devin. Ja. Ja. Ik loop zeker achter. En wat is dat dan? <laughs> Cry to Me. Uh, Cry to Me samen met Dylan. Het is natuurlijk Nederlands-Engels. En hij doet de rap in het Nederlands. Maar hij is echt een Engels... Ja, dat is het nummer, uh, nummer van Salomon Burke. Ja, okay, okay, die okay. hebben wij versneld. In, uh, ja. Wel, ja, het is een leuk lied. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Super top. Gaan Leap. luisteren? Staat op ik ga ik luisteren, en ja. En op YouTube. Met de videoclip. Met de videoclip. Alles. Samen. Alles, ja, alles. zit erbij en erop en eraan. Ja. Ja. Hé, hey, dan langzamerhand uh, gaan we naar het einde. Ja. Uh, Dank je wel uh, dat je hier geweest bent. Graag gedaan. Je Komt, leuk bent. om hier te zijn. Superleuk uh, dat je ook live hebt willen uh, zingen. Natuurlijk, als het moet, dan doen we het gewoon. Wij ja. <laughs> vindt het altijd leuk om live te zingen, dus geen ja. probleem. Nou, en heel veel succes met uh, het komende jaar. Hè, Dank en, je uh, wel. Fingers crossed voor nummer 1-hit. Ja, gaan we ja. doen. <laughs> ik nou ja, uh, ik doe dat ook. We, we, sluiten lekker af, uh, we sluiten lekker af met uh, en, uh, ook een nummer van jou, elke dag. Elke dat dag. Dat uh, vind ik een mooi afsluiten. Nou, helemaal leuk. 2023. 2023. De kersttijd is de mooiste tijd. Vier het allemaal samen met Fred, Rob en Devon.